Junior. To avoid fainting, keep repeating to yourself, It's only a movie. Only a movie. Only a movie. Only My name's Wade Watts. My dad picked that name because it sounded like a superhero's alter ego, like Peter Parker or Bruce Banner. But he died when I was a kid. My mom, too. I ended up here. Sitting here in my tiny corner of nowhere. There's nowhere left to go. Nowhere except the oasis. Welcome back to It's Only New podcast number 23. Mijn hemel, <laughs> 23 alweer? Is je leeftijd, Jan? Nou ja, was het maar zo. Ik deed met, al uh, meteen, met special guest, André. Ja, nou de vorige keer wilden ze toch wat meer intelligentie en diepgang. Dus ja. ze hebben rondgebeld, niemand komt. Dus ik ben er weer. Ja, ja. hij is een helemaal geen special guest. Ik bedoel, hij is onderdeel van het team gewoon, maar hij, hij is niet zo vaak in Amsterdam te vinden. Ik uh, Hoop wel dat je iets meer goed? je mond open doet dan de laatste keer. Dat was een beetje stil. Dat beetje stil. Dus had ik te ver weg van. Ja. Dirk ook Een beetje namens. timide. Een beetje timide, onder de indruk van. Uh, ja. Jouwen Johan en ik? Ja. Dat snap ik ook. Maar ik zat ook naakt. Dus ja. Dat, dat, dat, dat <laughs> maakt heel veel mensen stil. De mate, ja, ja dat hoort je, je hoort hem ook niet onder de tafel natuurlijk. Nee. Okay. En uh, zeg eens, Ricardo, waar gaan we het vandaag over hebben? Um, Johan en ik zochten naar een aanleiding van een nieuwe podcast. En uh, we gingen eens kijken naar de releases van maart. En volgens mij komt eind maart Ready Player One uit. Mm -hmm. De nieuwe film van Steven Spielberg. Wie? Wie? De regisseur van Jaws. Wat? Welke film? <laughs> nou, die hebben we nog niet gezien. <laughs> die heeft André net even snel bekeken, want die ja. had hij nog helemaal niet gezien. Die hebben we allemaal net, snel, net even bekeken, want die hadden we nog nooit eerder van gehoord. En toch, ja. <laughs> het is dus blijkbaar heel normaal binnen, binnen de Joanne-wereld hier in Nederland om Josh ja. niet gezien te hebben. <laughs> we, we begrijpen nog steeds niet schokken nieuws. Ja. Nee, we begrijpen het nog steeds niet. Nou, maar goed, nou, nou. verder met onze podcast. Wat een haal. Steven Spielberg, ja. grote regisseur in de jaren 70 en 80. Uh, Heeft dat, het hele cinematische landschap toch wel uh, veranderd? Dat dacht ik ook. Het is nu denk ik een van de misschien wel de grootste nog levende regisseur. Ik uh, denk het wel, ja. Een met de meeste invloed nog in ieder geval. Uh, ja, dat ook. Nog steeds heel uh, veel invloed, denk je? Ja, Ja. ja, ja een ja? van ja. de machtigste mannen van Hollywood. Maar denk je dat hij nog steeds zoveel invloed heeft als 30 jaar terug? Ja. Ja. ja. Oké. Okay. Als we alleen nog kijken naar de, de, de, de post, uh, weet je, elke keer weer als, als uh, Spielberg een film maakt, wordt hij weer genomen voor voor beste film. Dat is niet heel erg raar. Het zijn andere films, weet je, dan dat wij misschien lief hebben. Het zijn wel hele Oscar-waardige films, uh, tussen aanhalingstekens. Ah, kan er nog dus dat wil zeggen, doen. heel klassiek. Ja. Ja, het is heel het is... baanbrekend vind ik Spielberg eigenlijk al heel lang niet meer. Nou, Wat hij 30 jaar geleden dus wel was. Ja, tijden veranderen. Tijden veranderen, ja. Maar als je <laughs> het nu als je voor baanbrekende regisseurs hebt van de laatste 10, 20 jaar, dan denk ik eerder aan uh, Tarantino, David Fincher, uh, weet je. Spielberg ja, ja. is toch wel achterhaald, heb ik het idee. En dat zie ik ook wel terug in bepaalde sequels. Ik bedoel, we hebben allebei Jurassic World gezien, het is niet geregisseerd door hen. Maar hij zit er wel eens producenten achter. Ja, dat zegt niks. De magie, dat, is, dat is... De magie is er niet meer. de ja, grote vriendelijke reus. Vond uh, nee. je dat een magische film? Toch leuk? Ja. Nou, die heb ik niet gezien. En het okay. interesseerde me ook geen ene reet. Het, het, het, het, het... Nou, en, dat, dat ik... zegt toch wel wat, <lacht> dat het je niet interesseert. Ja, maar de, de, de, als ik moet kiezen tussen Jaws of de grote vriendelijke reus, dan lijkt mij toch wel Gehuurlijk. dat. Het, het, als genre liefhebber, dat je dan niet... Uh, dat lijkt me niet altijd lastig. altijd een grote vriendelijke reus. Maar Spielberg was, kijk, uh, de jaren tachtig. Uh, een nieuwe Spielberg komt eraan. Daar stonden we toch allemaal wel zo van, oh wow, wat, uh, weet je. Dat wordt weer een, een magische beleving in de trant van een E.T. Uh, ja, maar toch. Zo'n producentenrol ook, jongen. Ik bedoel, films als The Goonies en zo, dat zijn echt, dat zijn grandioze films, weet je. Ja, maar dat zijn producentenfilms. Producenten dat is, dat is, maar is er zit wel dat sausje, dat Spielberg sausje over Dat heb Goonies heeft hij ook hen. zelf uh, geschreven met Chris Columbus, maar, ja, maar dat is ook andere tijd jongens. Gouden oh, koppel, Chris kei... Columbus, Steven Spielberg. Maar zeg nou niet dat je niet geïnteresseerd bent in Ready Player One. Het, het, het, het... Luister, van zijn laatste, ja. van zijn films na, uh, Ik denk, Sinder's List, 95 is dat, 93, 95. toen oh. van Jurassic Park. Dus laten we zeggen, de laatste 20, 25 jaar, heb ik lang niet alles gezien van Spielberg. Nee, ik ook niet. Echt niet. Maar, oh. ja. Ik dat vind ik best wel. Hij ja. heeft, hij, maar hij produceert, hij, hij, hij produceert gewoon heel veel films, natuurlijk ook. Het, ja. het, uh, ik heb ook niet alles van hem gezien nog uh, de, van de laatste paar jaren. Maar ben jij, uit, ben jij, kijk jij heel erg uit naar de Ready Player One? Nou ja, weet je, kijk, ik ben, uh, ik ben in de afgelopen paar jaar ben ik al een paar keer uh, zwaar teleurgesteld over films waar ik heel erg naar uitkeek. Dus ik ben uh, wat, uh, ja. <lacht> De <laughs> Ridley Scott. Ah, uh, uh, Wat ja, je daar net weer af het dat, uh, dat, dat heeft er toch wel voor een paar grijze haren uh, gezorgd. Was dat nou. het? Dat, uh, dat had ik daarvoor nog niet. Maar dat nee, is wel maar... een beetje een bepaalde trend. Hè, van echt bepaalde regisseurs van uh, 30, 40 jaar terug. Je zegt het net: Ridley Scott, James Cameron, Steven Spielberg. Ze zijn niet meer zo interessant, jongen. Zeker oh. niet naast de nieuwe lichting. Ik, bedoel, ik ben geen fan van Del Toro, maar ik, ik zie echt wel de. De, de, de, de, de, de, de vernieuwing in, in die films van hem, weet je wel, ten opzichte van wat Spielberg nu weten heeft. Ja, je brengt. ziet dat Spielberg gewoon heel erg zijn, eigen, zijn hobby's een beetje nagaat, zijn, zijn, de geschiedenis is heel erg in, geïnteresseerd ja. en dan krijg je dit soort films. Daarin zal hij juist wel hele goede films maken, zoals daar de zit Post er, en... Uh, daar en, daar en zit er zitten goede dan. films tussen hoor. Ik ja. doel, het, Lincoln. Lincoln vond ik, vond ik echt... Uh, er soort ontroerende dingen bij. Het, uh, ja. um, maar ja goed, het, het, is, het is gewoon niet meer, weet je dat hij alleen maar genrefilms maakt zoals waar, waar wij heel erg van houden en waar hij ook mee begonnen is. Precies. Maar, ja, goed. maar de keren dat hij zich weer heeft be, be, be, be, overgeleverd aan genrefilms, een Minority Report, geen slechte film, maar echt, echt niet, echt niet groots ofzo. Ja, en ik verwacht een beetje hetzelfde van Ready Player One. Ik vind die trailers echt CGI beladen. Ja, ontzettend veel. Vind ik ook. Ja. Van Freddy tot Chucky, alles is CGI gewoon, ja, weet je wel. God. Ja, er is nu een nieuwe, uh, nieuwe uh, spot, de facebook volgens mij is er uitgekomen, waar je Chuck mm. iets langer in beeld ziet. Ja, klopt. Uh, is dat sowieso Brad Dorf nog die. die zijn stem doet, volgens geen mij idee. niet. Ik zelf, vond die... hoor, je, zo, hoor je sowieso zijn stem Het is een lach, een lach. Het lijkt wel heel erg op die van ja. Doriff, maar ik heb geen idee. Ja, nee, het dan is dan een veel, idee, ja, En het, nu is het wel te verantwoorden. Ik bedoel, je zit in een game, weet je wel? Dus dat snap ik wel. Ik heb het boek zelf niet gelezen, maar ik weet wel dat het gewoon één grote virtuele wereld is. Ja. Ik heb begrepen dat het film lijkt op, uh, op Avalon, een Paulse film uit de jaren negentig. Een beetje hetzelfde uitgangspunt. Ja, dat is een leuke, uh, leuke film. Ja. Avalon, met uh, dingetje? Uh, op, op dat eiland? Nee, nee, nee. Het gaat ook over een, uh, een virtuele wereld. met. Uh, Pauls japanse orde. film is dat volgens mij, ja. ja, ja. Oh, nou, dat zegt me niks. Ja, Ook een virtuele wereld inderdaad. Ja. Maar goed, dus in, in die, op, die, op die manier is het nog wat te verantwoorden dat alles digitaal is. Maar ja, dan nog, weet je. Ja, nou ja, goed. Weet je, ik, uh, ik uh, ga er uh, gewoon met een uh, blank... Uh, oh nee, wit. Uh, <laughs> <laughs> <laughs> weet je wat? Ik ga er met een open mind naartoe. En, uh, en, en ik zie wel. Ik, weet je, ik verwacht, ik, ik verwacht niks van de man. Het, het, ik, ik ga gewoon in de bioscoop kijken van hoe wat. Ja. Maar... Nou goed, die eerste periode van hem, zijn beginperiode, is natuurlijk wel uh, misschien wel de meest magische. Ik. Zeker magisch. Uh, Jongens, weten of... jullie nog dat we Jurassic Park in de bioscoop zagen? Nee. Nou ja, Hoe magisch die... was die dat? Die joh. heb ik niet in de bioscoop gezien. Oh mijn god. Heb je toevallig een sollicitatie lopen bij Schokkennieuws nieuws ofzo? <laughs> Weet je wel hoe het was? Weet je nee, het, het, mm. Ik heb uh, meerdere films van Spielberg wel in de bioscoop gezien, alleen uh, Jurassic Park niet. Ik was als kind heel erg groot fan van, uh, van dinosaurus en zo. En ik dacht ook eerst van: oh ja, een dinosaurusfilm uh, lijkt me uh, best wel top. Maar goed, uh, weet je, het liep gewoon zo, niet zo. Wanneer was het? Welk jaar ook weer? Uh, 93. 93 uh, ik uh, zat op de middelbare school en uh, ik uh, keek uh, naar andere dingen. Ja. Ja, oh, ja. jongetje had je klas en zo, snap ik. <laughs> Flikker. <laughs> nee, maar uh, goed. Het, um... Nee, maar inderdaad. Wat was de eerste film die ik... jij hebt gezien? van... Uh... Wat de eerste. Uh, was... Dat moet een gehuurde video geweest zijn. Ik weet niet zeker, meer, maar ik krok toch wel ET of zo. Ik denk het wel. Ja, bij mij was het Close Encounters. Zou ook een van de eerste kunnen zijn die ik heb gezien. Dat, uh... ja. Close Encounters was de eerste en daarna kwam ET. En, Hoewel ik de beste herinneringen aan Indiana Jones heb Is dat toch wel later gekomen denk ik Ja, Indiana Jones zag ik op zich ook al vroeg uh, Dat was uh, Raiders En uh, die heb ik toen nog bij, uh, bij ik, uh, ik ging naar Bijbelles één uh, keer in de week en, uh, even even open, was, ja, je, je zou het niet bij mij verwachten Maar dat deed het dus wel uh, Ik ging naar Bijbelles En uh, toen uh, was er een soort van afsluiting Of zo van het jaar en toen kwamen de ouders ook erbij en de kinderen mochten naar een film kijken en dan mochten we naar Raiders of the Lost Ark kijken. Zo. En ik weet nog heel goed dat op het eind, en dan, nou, ik, ga, ik ga niet zeggen wat het was, weet je wel? Maar ik bedoel, het lijkt me als je naar luistert dat je Raiders of the Lost Ark waarschijnlijk wel hebt gezien. Kom maar, precies. Laten we onze luisteraars even okay, serieus nemen. Weet je wel? ik bedoel, de, de, de, de naties die natuurlijk uh, uh, verbranden. Uh, smelten. Uh, uh, ja smelten, een prachtige scène nog steeds. Ik vind hem nog steeds echt super Precies, Van echt die divine intervention. Daar, en dan uh, ja. werd het nog zo verteld van, kijk dat is dus wat er gebeurt <laughs> als jij tegen God blablabla. Bla, bla, ja. bla, bla. mm. En uh, de, nou, dat maakt een diepe indruk op mij, die scène. Ik dat kan mijn ervaring wel. vertellen, het valt best mee. Nou wat? ja, maar ik vond het als, uh, als, als kind echt uh, uh, behoorlijk eng hoor, dat, uh, die, die, die laatste scène. En moet moet ook scène zeggen... maakt indruk hoor, nog en steeds. ik moet ook uh, zeggen dat bij E.T. ook gewoon als je op een gegeven moment die, uh, die gasten in die hazmat suits uh, zeg maar, ziet uh, binnenkomen wandelen, vond ik ook eng als kind. Het, uh, het, uh... Ja, wat ik me aan is dat met die nieuwe, nieuwe releases hebben ze die, op, ik het net zeggen. dat ze aankomen fietsen. Dat ja. de politie dan met die getrokken pistolen staat, dat hebben ze eruit gegumpt, dat hebben ja. ze mm. op het toch ook niet van geplaatst. Ja, maar dat, nog. dat is dus de, de George Lucas-syndroom, uh, George, George Lucas zeg maar. Ja. Echt verschrikkelijk. Alles aanpassen. Ik vind ook uh, ja. de CGI uh, ET ook niet te uh, werken. Weet nee, je wel, ook, dat, ja. ik, ik snap ook niet waarom er inderdaad portofoons in plaats van pistolen. Maar je ziet en... het gewoon, het is heel onnatuurlijk. Komt het over in dat uh, uh, beeld? Uh, ja, je? maar ik, uh, weet je, kijk, het is een beetje van. Uh, uh, het, het, is, het is het syndroom waar Hollywood sowieso af en toe aan, uh, uh, aan opgeleverd is. Het, uh, kijk, net zoals weet je, nu met, met, met, uh, met, met die shootings of zo, weet je, in Parkland, weet je, Florida, dan heb je ook weer van die gasten die zeggen van... Nou weet je wat gewoon gewelddadig is? Die computerspelletjes en wat er op tv te zien is, weet je wel. En... Ja, uh, uh, uh, Kijk, het is gewoon pure en censuur. En, uh, en als is, wij ergens is niet van houden, dat, ja. dan is het wel gewoon wat censuur, weet ik, je. Wat ik wel gewoon wel wil, is dat gewoon nog altijd die oude uh, versies nog altijd verkrijgbaar zijn. Als je een nieuwe versie wil, prima, moet je, moet je vooral kopen, weet je. Maar ik wil die oude versie hebben. Ik wil ja. gewoon... Want er gebeurt echt niks dat je denkt van, oh mijn god, dat kan een tere ja. kinderziel niet hebben. Dat, uh, dat, dat gebeurt gewoon niet. Ik vind, ik vind het gewoon en... heel opdringerig, weet je wel. Ik vind ja. het ook een gebrek aan respect. Ja. We zijn volwassen ja. mensen. en Weet je, als je dat niet wil laten zien aan je kinderen. Uh, pistolen, weet ik of wat. Dan laat je dat gewoon lekker niet zien. Maar je gaat dingen niet aanpassen. Ja. Dat is, dat is, dat is ja. gewoon heel irritant. Ik ben er me helemaal mee eens. Maar goed, uh, wat was je over? Ik, uh, ik vroeg me even af wanneer uh, jullie, want ik bedoel uh, die, eerste, s, uh, die eerste films van Lucas, die waren allemaal... Nou ja, daarom is hij ook zo groot geworden. Dus, het waren elke keer enorme hits natuurlijk. Hè? Bedoel, uh, kijk, doel... Uh, wat zei ik dan? Lucas. Zei ik Lucas? geen rare fout. geen rare fout. Nou ja die twee gaan hand in hand. Ja, ik bedoel uh, Spielberg, uh, ik bedoel Duel uh, was een tv-film. Uh, ja, die zag in het, Amerika. Ja. Je die is wel op ]de, de bioscoop uitgebracht. Ja, ik, ik zag het uh, uh, eigenlijk. Uh, ik denk dat ik pas begin twintig was. Dat dus ik Duel voor het eerst. Dat ja, ik was ook wel zo. Uh, heel, uh, heel goed. Het, uh, heel goede film. Maar uh, en daar zie je ook een cineast aan het werk, hè? Ik bedoel die die die scènes waar die waar die maar die camera hier lag op de grond, uh, mm -hmm. hangt, weet je wel. Ja, Waardoor het ja. lijkt alsof die auto's heel snel gaan. Wat, er zo ook, wat gewoon helemaal niet zo is. Nee, Dat zijn nee. toch van die, van die vernuftige uh, vondsten, weet je Of zo'n beginnend filmmaker? Want hoe oud ja. was hij nou? Hij kan een verhaal vertellen over. Hij was twintig uh, of zo, denk ja, ik. Uh, ten tijde van Door. Ja, hij is wel wat ouder, denk ik. Ja, een we van zijn eerste films in Hollywood. Zit uh, hij 72, zo'n beetje? 72, ja. en hij, hij is van. Hij is nu 72 zelf. Hij is van de jaren 40, toch? Van 46 is hij? 46. 40. Dus uh, 40, 65, 70. Ja. Dus hij was uh, net... Eindwintig. Uh, eind ja, ja. 20. Ja, oké, okay, dan was hij ja, iets 20. ouder. Maar goed, in ieder geval, je ziet daar wel echt een cineast aan het werk. Ja, Met een klein budget toch nog oplossingen vinden om een film er groots uit te laten zien. Ja, maar het En Doel komt echt niet over bij mij als een, als een, als een tv-film. TV ik vind het echt een hele knap nee, film. Nee, het, het, het is ook dat ik het pas later uh, ergens las dat het eigenlijk een tv-film was. En dan dacht ik van, nou ja, weet je, geef me vaker dat soort tv-films. Want het... Ik vind, ik vind het ook het heel erg, gewoon heel goed. Ik vind het heel erg ook op films als bijvoorbeeld Assault on Precinct 13, weet je wel. Je ziet echt twee jonge regisseurs, weet je wel. Je ziet gewoon, dat, wordt, dat worden grote filmmakers. Dat ja. is uiteindelijk ook zo gebleken. Ja. Ja. Gewoon van die leuke vondsten, weet je wel. Goede soundtrack ook. Ja, maar is gewoon... Doet gewoon op goed. Op basis van een... goede acteur ja. in de hoofdrol, want dat ja. had de hele film kunnen verpesten. Ja. Want ja, alles draait ja. om die kerel, ja. weet je wel. Ja. Ja. Ja. Als je daar een slechte acteur hebt geplaatst. Het is ook echt een hele goede sfeer. Uh, ja. De ideale setting is natuurlijk gewoon echt uh, heel erg top. Lekker desal ja. Het uh, werkte allemaal prima. Ja, maar maar ja, zijn carrière wel, werd wel echt gelanceerd met Joss. Ja, Jazeker. Hij kwam natuurlijk in, in Hollywood met één short op zijn uh, naam, Emblem. Hij ja. had daarvoor al wat korte films gemaakt, Firelight, een uh, low-budget versie van uh, Close Encounter bijvoorbeeld. Mm -hmm. Maar hij had Emblem altijd gemaakt. En daarom is de een productiemaatschappij tegenwoordig. Ja. En hij kwam in, in Hollywood, dat ding om onze armen hij ding. hoe. Ga ik hier nou wat van maken? Zij dus hij heeft daar een kantoor genomen, tegenover Universal geloof ik. En toen kwam hij daar een beetje aan de bak met één film in zijn, uh, ja. in zijn portfolio. Hij nou ja, is... had Doel toen uh, afgemaakt, I... toch? Ja. Nou ja, maar hij had er een paar uh, televisieseries en toen mocht hij Sugar maken. En de Sugarland Express, van welk jaar is dat? De Sugarland Express komt uit uh, 1974. Ja. Is hij van na? Hij is van na oh, okay. ja. Ze... ik dacht er ja, okay. Hij maakte drie, drie televisiefilms en toen mocht hij zijn eerste speelfilm maken. Oké. Okay. Ze maar zeiden... Jaws, is dus een, die komt naartoe. Ja. Met Jaws heeft hij gewoon eigenhandig de hele filmindustrie uh, veranderd. Jaws was eigenlijk zijn, e zijn tweede echte speelfilm. Ja, maar ja. ik bedoel gewoon de commerciële kant van Hollywood. Dat, ja. dat, dat ontplofte met Star Wars, maar het begon met Jaws. Toen begonnen ze ook echt... echt ja, dat, dat is de allereerste echte blockbuster. Er is, er Jaws. Is de eerste summer blockbuster. Precies. Uh, het, ja. Echte gelegenheid pakken, de zomer. weet je wel? Ja. Een film op het water. En, en daarmee zoveel mogelijk mensen trekken. Echt een evenement is het geworden. Naar de film gaan. En dat was in de tijden van Psycho natuurlijk ook. Want toen had je de hele commercie er niet omheen. Jaws is echt de eerste film die de Hollywood van nu... Een beetje heeft gevormd. Ja. En uh, een prachtig film natuurlijk nog steeds. Ik ja, uh, kijk hem elk jaar zeker twee keer. Als je die film gewoon ja, niet hebt gezien, dan ben je gewoon... Dan ben je gewoon ja, gewoon ja echt... dat snap ik dus ook in. één van. Nee, serieus. Van... Zullen we er even overheen snappen? Ja, <laughs> ja nee, nee. Het zijn, het zijn een serieuze, serieuze dingen. Ding. Ja, ja, ja, echt serieus. Als jij een horrorliefhebber bent, dan heb je gewoon een paar films die je gezien moet hebben. Niet alleen een horror, gewoon genre liefhebber. Jaws. Is, het is een van de beste films ooit. Hoort in je top 10 te staan, weet je, van de films die je moet hebben gekeken. lijkt mij. Precies. Maar sommige ik mensen noemen zich horrorliefhebber. En dan moet je gewoon, dan moet je Film als Cycle gezien hebben. Je moet Texas Chainsaw gezien hebben. Halloween. Uh, The Shining. En Jaws. Dat zijn gewoon van die films. Die je gewoon gezien moet hebben. En ja. Jaws is niet eens een echte horrorfilm, weet je wel. Nee, of... Het is geen pure, nee. pure horrorfilm. Ja, wat, wat, wat, wat is pure horror? Pure horror het, het, is, is, uh, is, het is, het is. Het is wel een horrorfilm. Ja, tuurlijk. Maar ik denk niet dat Spielberg echt het idee had om echt een, een horrorfilm te maken. Hij wil gewoon een hele spannende film maken. Ja. Dat is wel gelukt. Ja, dat is heel erg gelukt. Ja. Het, uh, uh, ik denk dat er nog steeds, weet je ook al zijn er, nou ja, ik zeg, ik overdrijf denk ik niet eens, 200 haaienfilms uh, uh, gemaakt, ja, zelfs, ik, ik, sindsdien. Het is weer uh, trend. Dan hebben we het nog altijd over Jaws als, als he, de, de haaienfilm. Ja. Zat hij met Michael Caine, uh, of is dat? Uh, uh, uh, ja, we, we hebben het daar niet over. Uh, <laughs> we gaan het straks over de hele Jaws franchise hebben. Oké. Okay. Maar uh, het, het, ja, Josh uh, heeft dus zijn, uh, zijn carrière gecatapulteerd, Ja, je ziet er ook heel, dat, erg, uh, heel erg zoals een, dat expertise heet. in. Ja, daar uh, zag je echt een, uh, ja, inderdaad, echt, ja. echt een filmmaker. De suspense-opbouw, de, de, dat duintje, weet je wel, dat, dat ja. vergeet niemand meer. De eerste film die hij nog maakte was Express. Ze zei: ik heb een paar makkelijke shots, kan hij die een beetje inkomen. Ja. Zijn manager mocht niet te vroeg op set komen, dan kon hij een beetje laten zien wat hij komt. kon. Die man kwam op zijn set en Steven Spielberg heeft net een, uh, een, een shot opgezet. Track shot door de auto heen, 360 pan scan, met dialoog. Ja, Mooi, ze hele film. En die man die zegt van, nou, dat komt wel goed, ik ga er even door. En vanaf dat moment is hij eigenlijk gewoon... Uh, Oké. Okay. Het ziet er vrij tegels wel wat. En toen ja. kwam Joss. Toen komt Joss, okay. ja. En het uh, hele productieproces is ook een verhaal op zich. Hè? Want Bruce, zoals de hij heette, die okay. uh, wou niet meewerken. <laughs> en dat is dus het mooie aan film maken uit die tijd. Uh, je moest inventief zijn. En als de, als de machines niet, uh, niet meewerkte, dan moest je er wat op vinden, weet je wel? Ja, nee, maar het, het, het weet je, kijk, Jaws is uh, denk ik gewoon de, de, de grote film die zijn carrière heeft gelanceerd. Ja. En eigenlijk nog steeds, mogen we wel zeggen, uh, een van zijn grootste films is. Uh, Spielberg is, uh, heeft echt heel veel gemaakt in al die jaren, weet je wel, maar... Jeetje me, want er zitten daar veel enorme toppers in en dan zit, dan Jaws is uh, ermee begonnen. Hij ja. er heeft gewoon echt een handvol meesterwerk op zijn naam. Of ja. zeker weten. Uh, wat meer? Ja. Ik bedoel, nou, na Jaws hebben we Close Encounters volgens mij. Ja, Close een remake van zijn eerste uh, ja. film. Ja. Vind, vind ik ook, vind ik misschien ja, net geen meesterwerk misschien, maar het hikt er wel tegenaan. Uh -huh. Ja, ik weet je, vroeger kon ik Close Encounters uh, kon ik even wat minder hebben, toen had ik er niet zo veel okay. gedeeld voor. Uh, het is een beetje door mijn laatste vriendinnetje gekomen, want die had die film wel erg hoog uh, zitten. En eigenlijk heb ik hem toen uh, weer uh, gekocht en uh, bekeken. En ik dacht van, oh wow. ja, dat is eigenlijk, gewoon, eigenlijk wel heel erg goed. Het is een hele goede film. Uh, ja, je verwacht in het begin misschien te veel uh, Evil Aliens, weet je wel. Ja, nou ja goed. Dat het, valt het, hem misschien een beetje tegen, maar nou. sowieso het hele sfeertje... Spanning die die, echt, uh... die typische Spielberg shots ja. met het blauwe licht, dat heeft een naam, dat gebruikt J.J. Abrams ook in de Super 8 bijvoorbeeld. Um, die light flares? Blue, ja, light inderdaad. Dat is echt een Spielberg dingetje. Ja. Dat, dat komt in niet heel veel voor in, in, in, in Social science Fiction films. Ja. Ja. Grappige is dat vervolgens een flinke flok kwam. Ja. Nee, 1941. 1941. Ja, de, ja, hij goed. heeft wel een kuls tegenwoordig hoor. Ja, <laughs> maar... Ja? Hij is opnieuw uitgebracht, verlengd. En dat, hij heeft wel een okay. schare. Okay. Maar het is inderdaad een mindere... Het was een commercieel, commercieel flop. Het was zeker een flop. Ja, maar hoor. ik vind hem ook niet goed als uh, comedy. Hij werkt niet helemaal. Nee, hij uh, loopt niet uh, helemaal... Uh, het uh, het uh, spiel kan heel veel, maar comedy vind ik gewoon niet een van zijn... Uh, er zit comedy in zijn films, dat loopt leuk. Maar als hij echt een comedy moet maken, nee. op de een of andere manier... Nee, dat, dat werkt gewoon niet. Maar. Yeah. En het, uh, het heeft alle ingrediënten om een uh, toffe film uh, te zijn. Ja, het is toch met uh, Blues Blue Brothers in ja. een yeah, ja. uh, Maar ja, uh, ik heb hem ook... Uh, ik, ik zat eens zo op te kijken. Of, nou, ik heb hem altijd niet dit, kan toch, uh, dit kan toch niet van Spielberg zijn, weet je wel, bijna. Ja, ja maar het Echt voelt wel? niet als een Spielberg Nee, ik snap wat je bedoelt. Ja. Het, het, het, uh, uh, dat, dat vleugje magie. Oké, okay, hij heeft het niet bij elke film. Of, uh, maar... Dit was wel een dingetje van oei. Maar goed, ja, oei. gelukkig. We kunnen er snel overheen stappen. Want uh, daarna heeft hij toch nog wel je... Nou ja, ja, ik denk, ik denk dat uh, na, naast Jaws... Ik denk dat Raiders of the Lost Ark wel zijn beste... In ieder geval grootste film is. Grootste succes... Beken, huh? Bekendste film? Is het zo? We hebben E.T. nog te houden. Raiders of the Lost Ark? Is of the al een als, toplijst, als je naar de toplijsten kijkt. Uh. Ook de IMDb top 200 Dan zegt het mij niet 11. Oh, maar maar het, uh, Indiana uh, Jones Raiders of the Lost Ark. Is echt wel, wordt echt wel gezien als een van de grootste Jowo. meeste werken ooit. Okay. Meer dan E.T. 100%. Echt waar? Ja, dat nou, dat, dat zie ik helemaal niet zo. Gewoon toplijsten. Gewoon gebaseerd op toplijsten, weet je wel. Ja, nee, nou goed. Persoonlijke smaak en afwijken. Maar Indiana Jones is toch, ik bedoel, dat is gewoon een icoon. Ja, leuk, maar dat is E.T. ook. Ja, Redus en E.T. dat is een bijna perfecte film. Ja, ik bedoel, Indiana Jones en E.T. Ik, ik, ik, ja, ik zie niet dat daar een god... Blijf ademen, Johan. Jawel, maar... Kijk, E.T. heeft een hoop tegenstanders, omdat de film te kinderachtig zou zijn. Dat is niet mijn mening. Nee, niet dat is niet mijn mening. Nee, ik weet ook niet waar je het vandaan haalt. Uh, <laughs> uh, ik... We leven in het internettijdperk, is... Gast, je kan alles opzoeken en alles zien. E.T. Ja. heeft niet alleen maar liefhebbers. Ze heeft ook zeker heel veel tegenstanders. Ja. Omdat hij of te kinderachtig is, of te emotioneel, te emo. En dat, daar kan ik wel erg in vinden. Maar mij doet het wel elke keer wat die film. Maar het, het, is, toch wat je zegt, die, het is toch ook een film die je ook gewoon meer... ...gericht is op een jonger publiek. Ja. Precies, dat is ik Ik zou ik ook. ook niet een, een achtjarige dat vind ik zo snel aan E.T. Maar als jij, als, met, jij, een, een als jij boeken koopt, ik heb hier ook een... Films, ...films you must see before you die. Daar ja. staat Rest of Lost, lost Ark in, maar E.T. niet. Joe staat erin, E.T. Ja, e. niet. Hoe kan dat nou? Er zitten duizend films of zoiets in, toch? Nee, dat duizend en één. is een andere... Duizend en één, ja, zoiets, hè? of is het wat anders? Ik even naar boven. Het is een ander boek. Maar in ieder geval, ik ga me niet op één boek baseren. Gewoon maar, op hey. meningen van heel veel mensen. En heel veel uh, bladen Top en sites uh, en werk. Yeah, yeah. Rates of the Lost Ark wordt gezien als een cinematisch uh, meesterwerk. En, ja. Ik bedoel, het is een avontuurfilm. Puur zang gewoon, weet je wel. Ja, nou nee, goed. Kijk, ik, heb, uh, ik, heb, uh, uh, ik hou van Indiana Jones. Uh, uh, daar niet van. Maar, ja, ik weet niet. Ik, ik... Dus het is alsof je moet kiezen tussen je, tussen je twee kinderen. Welke vind je het leukst? Het, uh, oh, je dat Indiana dan? Jones het <laughs> ja nee, Gewoon nee, eerlijk, dus. ja. eerlijk zijn. Gewoon eerlijk zijn. I don't know. Ik, ik... Het is alleen maar goed voor het kind. Je bent niet zo geliefd. Ik kan ja. het niet doen. Het wordt alleen maar hard van, jongen. Die is leuk. Neh-Man, Rans was Lost ja. Ark. And, uh, het is wel dat hij ook meer die... liet zien Dat hij ook gewoon qua actie ook gewoon meer... Uh, het, uh... maar er zit zoveel iconisch gewoon ja. erin. Maar Harrison Ford speelt gewoon ook fantastisch, weet je. En hij wil graag in het einde, graag... man, holy shit! Hij wil graag een James Bond film maken, nog steeds trouwens. Maar ja, toen was er zo'n ongeschreven regel: hij is geen Brit. Ja, ja, ja. Je krijgt hem niet. Jood zijn, jood zijn jood. is ook niet, he? jood zijn is niet genoeg ook. Nee, ik heb Wat dat graag... nou weer met James Bond te maken? Hij is, is Amerikaan en jood, jood misschien, misschien. Ongeacht, misschien helpt ja. Ai, ai, ik ja, was ja. ooit in een restaurant in Krako in, in de Joodse wijk, en uh, daar kwam hij toevallig uh, vaak. We Hier ook allemaal foto's van hem en zo. Wat grappig. <laughs> Wat heb je niet dat te maken? <laughs> <laughs> Het is dus een... Ik zit uh, cool. ik ben, ik ben oh, te kloppen. Wacht even de ik, ik wou een stap en een bruggetje slaan naar Sint-Des List, maar dat is ja. een beetje te vroeg eigenlijk. Want we, we hebben nog in de 35 films. Van we moeten Indiana van Jones nog... Uh, Anyhow, um... ik ga iets uh, controversieel zeggen. Oh jee, yeah. ik ga oh, het controversieel zeggen. Uh, the Temple yeah. of Doom is de beste Indiana Jones film en de beste Spielberg film. Het is, is mijn behoor. mening. Wij gaan er buiten. is mijn mening. Is echt jongen, het. het, het, het, het, het persoonlijke mening... Dat is persoonlijke meningen. Mag ja. het, dat hoop ik wel. Ja. Ja. Uh, het komt of moet ik voldoen aan bepaalde verwachtingspatronen of zo? Nee, ik bedoel, jij hebt niet persoonlijk. al lang uh, al geen verwachting. <laughs> <laughs> het, uh, Luister, ik, uh, kwaliteit, kwaliteit is voor mij niet alleen maar bepaalde uh, punten afvinken van ja, dat doet hij, dat doet hij, dat doet hij als regisseur. Maar het is voor mij ook, hoe vaak heb je een film gezien, vind ik heel erg meetellen in de waardering van een film. Als jij een film honderd keer opzet, dan zit er toch een bepaalde kwaliteit aan. Waardoor je hem elke keer weer terug wil zien. En dan is het misschien niet de cinematografie wat dan ook. Maar dat is misschien tempo, het verhaal of het avontuur. Ja, dat ben ik ook wel mee. Muziek, het, weet je wel? Ja, begrijp ik ook. Maar en het... Temple of Doom, dat triggert mij elke keer toch weer, Maar Er zit een tempo in. Een energie, een dynamiek. Een ja, hele vervelende, gillende vrouw. Zijn vrouw. Zo. Ja, maar dat irriteert, dat irriteert Indy ook heel erg. Ja, weet je? En dat, dat vind ik juist wel cool. Volgens mij moet je even uitgeruimd, weet niet. En, ja. en op een gegeven moment is het ook die kleine en in indie tegen, tegen Kate Capshaw, weet je wel. Ja, ze moet irritant zijn. Dat klopt ook, dat is ook goed gelukt. Ja. Ja. <laughs> nou, ik, ik, ik vind Temple of Doom een prima film. Het is ook, uh, ik vind hem ondergewaardeerd, maar het... het, het, het, het, het uh, de Hij wordt ten ja, onrechte zwart gemaakt door de helft van mensen. Nou, ik zeg nou eerlijk. Ja, waarmee waar dan? Volgens heel veel mensen, ik doe het nogmaals, ga googelen, is Temple of Doom de slechtste Indiana Jones film. Nou, daar ja, ben ja. ik het ook mee eens. Ja, ik vind, ik vind het van niet. Ik, sorry, maar ik heb Raiders en ik heb uh, The Last Crusade hoger staan dan Doom. En Kingdom of the Crystal film? Oh <laughs> die, uh, die, die telt, niet mee. Die, Dat telt, telt, mee, telt ja. niet mee. die fout kan ik snappen, want die, uh, die vergeet je gewoon. Nee, vert. maar... Het, ja, uh, nee, en deeltje maar, 5 ik, moet er aankomen. Kijk, ja. weet je, ik heb, uh, ik heb Temple of Doom echt heel veel gezien. En het kwam al dat kwam mm. ook omdat we geen andere videoband van uh, Indiana Jones hadden. Uh, dus ja, goed, die zet je dan vaak op. Pre-internet tijdperk. Maar, ja, <laughs> ja, dat is je net vroeger. Uh, ik wil hem niet zien, maar ja, dat is het enige wat je hebt. Oké. Okay. Ja, ja. ja, maar goed, dat uh, misschien komt het uit. omdat ik hem er doodgegooid ben vroeger. Maar nee, ik vind, <laughs> ik vind uh, Temple of Doom vind ik leuk. Mm -hmm. ik vind het, uh, maar ik vind dat Indiana Jones weinig ontwikkeling maakt. Ik vind het meer visueel dat het uh, aantrekkelijk is. Maar als ik dan eventjes moet kiezen dan uh, Raiders. Er zit echt een ontwikkeling in. Ja. Hij heeft ook meer een purpose. Het, uh, het, uh, en uh, weet je dat uh, The Last Crusade uh, alleen al de toevoeging van Sean Connery als de vader. Bro, <laughs> maar kan je, hoe fucking vet kan je, maar man. Kan je, niet ik wil, het, je hebt gewoon Harrison Ford en Sean Connery. Ik wil... Kan je niet waarderen dat... Dat Temple of Doom oh, deze. on Spielbergs donker is, en macaber, dat moet jou als, als horrorliefhebber toch ook een beetje aanspreken, Tuurlijk. want Temple of Doom is, die zou nu gewoon niet meer gemaakt kunnen worden voor dat publiek. Maar zo hebben de andere twee films ook wel zo'n donkere keindjes? Raiders ja, uh, uh, ja. Les Crusade niet. Nee, een stuk minder, die is Dan echt minder. veel kindvriendelijker. Ja. En Temple nou, of Doom is echt hartstikke donker Ik heb, ik heb hem wel aan mijn laten zien Maar sommige scènes die toch even Ik bedoel, die, die scène met het hart, weet je wel mm -hmm. Die hele offerscène in, in, in, in die, die, die tempel <laughs> In die tempel ja, ja, Het is ontzettend Het vallen en dan echt met gewoon Je, je gooit eventjes een stuk vlees mee ge, Gewikkeld in een doek, uh, in doek in, toek, bij de krokodillen Je wordt even schuld hoor Oh, maar die film is hartstikke donker en Spielberg is er achteraf ook niet altijd trots op. het oh, ruikt een biertje lekker trouwens. Ik heb een biertje oh, is met uh, thee. Uh, uh, thee, kijken. thee, thee geur, iets. Mm. Het mm. ja. is direct fucking lekker. Een beetje high tea ook wel meer jouw stijl. Mm. Proost. TBO. Ja. Hey, succes met je cola. <laughs> het, uh, <laughs> <laughs> ja, ik ben leeg. Oh mijn god. <laughs> Ik ga het maar ja, gewoon een nieuwe vraag. Dat doen we nee, maar uh, uh, Alles leuk en wel, het uh, staat genoteerd: de uh, Temple of Doom, de beste. Uh, ja, maar maar de... dat is mijn vraag: kan je dat als horrorliefhebber okay. ook niet gewoon een beetje waarderen? Die donkere toon. Tuurlijk kan ik we maar. Maar, net, dat We zeggen nergens dat het niet waarderen ja. Maar waarom, ja, ik denk dat waarom is de... het zo raar als iemand Temple of Doom de meeste vindt? Is ja, nee, dat vind ik ook niet raar. Ik vind het wel raar als je zegt dat het de beste film is van Spielberg. Ja, dan wordt het uh... wel raar. Boven ja. Josh? Kijk. En zo. Boven List. Ja, Dat is dus wat ik zeg. Jaws, Raiders of a Lost Ark, zijn betere films, op papier, mm -hmm. maar ik beleef meer plezier aan het doen. Ja, is het ja, ja dat is helemaal prima. Ja. Dat is leuk voor jou. Ja. <laughs> <laughs> je Let's continue. <laughs> <laughs> jongen, jongen, jongen. Nou, oh, nee, we hebben hier. een bakkie, bakkie zijn natuurlijk... bij IT. E. <laughs> Moet ik natuurlijk... de muziek opzetten? Wil je een beetje <laughs> emotioneel worden? Jongen, jongen. Dus ik emotioneel van, ja, kopje op. Eh, eh, er ging elke keer een beetje, een beetje, ga ik een beetje... Over een muziek gesproken? Zal ik het George soundwerk even opzetten? Nou, dat mag. Uh, um, heb je je wel eens gehoord of niet? Nou, nee, nee. Ik heb de film ook pas laat gezien. Ik oh, kan kijk, ik in die niet de meer. film hadden van de gebeten. gaat beter. Kijk, we zijn natuurlijk een, een, een website die het heeft over genrefilms. Uh, Spielberg heeft meer gemaakt dan alleen genrefilms. Uh, beduidend veel meer dan dat. Zeker de laatste jaren. Uh, dat wil niet zeggen dat die films niet goed zijn. Maar ik vind ze niet belangrijk voor ons om daar af te hebben. Uh, want, kijk... ja maar de, de, Is het scheidingslijntje met de genre -film wel klein bij sommige films? Hè? Bij sommige films wel, maar de color purple. Hmm. Always. Uh, always... <laughs> Empire of the Sun. Christian Bale. Ja, Stop met ja, ja. ja. Uh, dat wil niet zeggen dat die films uh, slecht zijn, absoluut niet. Uh, Always is, vind ik een genre van trouwens wel. hoor. Dat mag. Maar het. Uh, <laughs> maar ja, goed, daar vind ik, niet, vind ik niet belangrijk om het over te hebben. Als we het uh, even kijken, weet je wel, van Indiana Jones, dat heeft. Uh, Ricardo die, uh, oh ja. die probeert achter mij te kruipen en. Uh, <laughs> no. Dat lukt dat dat dat niet echt. Nee. Het is. Uh, het is uh, Beetje uh, Josh nog wel, was nog wel. Ik besluit Slank en smooth. Maar <laughs> het voelt alsof er een uh, walrus achter me en te... is opgezet. Waar had je het over? Nou, ik heb het over uh, Indiana Jones en. Uh, dat, dat eigenlijk gewoon van de jaren tachtig. Even kijken want het is van. Uh, van uh, later. Maar uh, kijk, die Indiana Jones-films, uh, dat was eigenlijk ook wel zijn sluiting van de jaren 80, denk ik wel. Hè? Ja. Als we het dan eventjes hebben over de show. Les Corcéde is 89, ja. Dus het, uh, ja. En, uh, uh, ja, goed. Uh, daarna een, uh, een film die ik wat minder hoog in mijn uh, beleving heb staan, maar jullie wel meer: uh, Hoek. Ja, puur uh, sentimenteel, want als ik hem herkijk nu. Voor mij ook, uh, haak en ogen Het is voor mij ook pure nostalgie hoor. Haken en ogen. Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. <laughs> ja. Hoe I... and ah. Met Engels. Dat dat ook. En dat lekker? Nee, ik vind hem vooral ja. heel leuk beginnen. Ja. Robbie Williams doet het goed. Ja, zonder weet je. En de sfeer in Londen vind ik ook uitstekend. Maar zodra ze in Neverland komen, vind ik het toch een beetje... Dan mag je een beetje ontbreken. Ik, ik, ik, ik heb niet veel met de film. Ik... Uh, ik, ik, ik uh... Die film is ik vind hem echt een... groot opgezet, weet ja, dat heb ik nog Ja, dat we, we, dat ja nou, maar een... dat zie je ook wel. En ik zie ook wel plezier erin. Ja. Weet je wel, maar het... ik heb niet zoveel met uh, Peter Pan oh, ja, in het algemeen. Het, het tempo is het ook een beetje uit op de uh, duur. Dat, dat ook. Uh, ik, ik, ik, uh... Williams is ook een beetje miscast als Peter Pan. Ja, maar het doet het wel heel goed. In het begin doet het goed als zakenman en zo, maar op een gegeven moment dan in het pakje en zo, ik, ik, <laughs> het niet, man. ik weet het niet. <laughs> dus hoop is hij niet verhaald? Hij ja, is het ook... dat, is een beetje, dat is een beetje het punt van de film ook. Ja, natuurlijk. Maar, ja, ja, maar... Ja, maar je ziet hem toch in dat, in dat uh, groene pakje, weet je wel. Ja, ja. Primeer, ja ik, nog steeds. En dan ik, ik, met de <laughs> kinderen, weet je wel. Het valt uit de toon. Yo, valt een yo. beetje uit de toon. Maar ik moet ook zeggen, ik heb ook niet zo heel veel met uh, de Disney hoor van uh, Peter Pan nee? Ik uh, vind de designs wel allemaal mooi, maar ik vind het ergens niet, gewoon niet zo aantrekkelijk. Ja, het is wel leuk om te zien dat Spielberg echt een fan is van die... Verhalen die het kind in je naar boven brengen. Ja. Dat heeft hij later weer geprobeerd met uh, de grote vriendelijke reus. En dat is toch weer een mislukking geworden. Ja, maar Hoek was geen mislukking. Nee. Hoek was een groot film die heeft heel veel opgebracht. Ik Alle weet niet of het een commercieel... Was het een commercieel succes? Ja? Zeker weten. Er was kunnen. zelfs een okay. speelgoedlijn van die het goed deed. Ja? ja? Maar die worden nu echt voor peanuts verkocht? Ja, dat, was, dat is nu ja. Maar dat uh, was toen, okay. dat kon je echt overgehaald Oké. Okay. Dat kopen. Maar de GVR vond ik, uh, vond ik een beetje een, uh, een anticlimax. Komen, dus dat... komen ze zo meteen naar ja. Nee, maar dat is toch een leuk bruggetje met hoek, weet je hoor. Dat, is ja. een beetje, dat zijn de films die... Uh, dat zijn verhalen die voor hem dus... Voor ja. hem nostalgisch, nostalgisch zijn. Dus uh, Peter Pan en... Hij uh, ja, en, en, Dombo een en en van de beste kreus. film van Dombo, ja. Ja, hij is een grote nee, animatiefan. Hij houdt ook veel anime, uh, Castle of Cagliostro. Uh, Kijfje. Daar gaan we natuurlijk ook ja. over hebben. Hij vindt, dat zijn uh, de films die, die, die hem als nee. kind... Uh... Ik wacht even tot hij klaar is. Nee. Ja. Ja? <laughs> hij kijkt ook veel anime, bijvoorbeeld Castle of Cagliostro. <coughs> Goeiemorgen. Miyazaki. Ja, uh, vindt hij een van de... Is dat Miyazaki? Ja. ja. In ieder geval vindt hij een van de, de mooiste auto-car uh, chases die hij ooit gezien heeft. Okay. Bij de opening van de film. Serieus? Leuk om te okay. Ja, gezien. Okay. Ja, ik heb het van wel, wel gezien. Ik heb het van wel gezien. Heb je het meenig in de war met House of Moving Castle? Nee, nee, nee. ik heb okay. uh, Castle of Calias nog zeker gezien, jaren tachtig. Beetje ja. begin uh, Miyazaki. Loop niet altijd al uh, gladde animatie, heel, oh. heel ruw. Oh. Maar die car chase vond ik wel meeval hoor. Nou, ik vond hem wel, wel goed in elkaar. Over chase is gesproken, dat is het hoogtepunt in zijn keufe film trouwens. Die, die achtervolging zijn, ja. die vind ik wel goed. Maar voor de rest ook weer een domper. Ja, Ik weet niet wat het is met die films die, uh, die voor hem heel uh, belangrijk ja, hij Heel persoonlijk zijn. Dat vind je wel heel, heel goed. Leuk, ja, leuk. Het, dus is, het, is, een leuk. Van, het is een betere komt een Indiana Jones-film. Ja, als, we uh, komt een beetje dichter bij Indiana Jones, inderdaad. Ja. Maar mist Dat ook weer die heeft hij ook een, uh, het uh, kruis van een of andere orde in België gekregen. Oké. Okay. Ook leuk om te weten. Dus. Oké. Okay. Goed. Dan nou hebben we een beetje uh, hoek, uh, hoek. Ja, weer en, uh, terug naar de lijst. <laughs> ja, we, komen, we komen dicht bij. Uh, ja, Twilight Zone wil ik het uh, oh, nog wel over hebben. Dat vind ik een hele leuke film. Kip Het is een film die, uh, die, uh, waar een schouder van ellende overheen hangt. Huh? Door de dood van die acteur in het segment van uh, John Landis. Dat, uh, dat Vietnam, uh, Vietnam segment. Dat die helikopter neerstort. Hmm. Die gast is onthoofd door de propeller. Ja. En uh, blijkt dat uh, John Landis niet helemaal, uh, ja. helemaal vrij uitgaat in die hele zaak. Ze zeggen ook dat dat te maken heeft op een of andere manier met zijn uh, neerval als, als regisseur. Want hij heeft na, daarna niet echt veel meer goeds gemaakt. Maar goed, dat is een ander verhaal. John Twilight Zone vind know. ik wel een hele leuke film. Hij heeft uh, volgens mij dat stukje geregisseerd in het centrum. Ja. Ja, kijk de ja. can, zie ik. Ja, inderdaad. Ja, heel magisch. Een beetje kokoen sfeertje ja. inderdaad. Cocoon is waarschijnlijk ook door hem geproduceerd. Dat is wij van 80% door hem geproduceerd. Ja, dat is echt, echt het sausje van hem dat... Uh... Ja. En die film is van geregisseerd door is dat die kerel van Happy Days weet je ook alweer Richie uh, nee dat is, uh, hey. dat is ja. uh, Ron Howard is hij van Ron Howard dat dat zou ik kunnen cool? ik weet het niet dat zeker. Zou kunnen. dat zou goed dus die rooien. <laughs> ja sorry nee niet de fans dat is uh, niet hey. echt een succesvolle acteur <laughs> geworden nou ja nou ja maar Twilight Zone inderdaad vind ik vind ik een leuke film ik heb de soundtrack trouwens ook Ron Howard ja zeker Kokoen. Ja. Leren jullie nog eens wat uh, van jullie uh, oudsje? Fijn. Ja. <laughs> dus daar nou heb ik nog geleden, Temple of Doom is de beste film van Spielberg ooit. Precies, onthoud, het. onthoud we nou dat. Onthoud dat. het waar we zijn? Ja, tuurlijk. Zijn ja wij, We zijn uh, bij uh, JP. Je wil een beetje chronologisch afgaan? Ja, dat hebben we tot nu al gedaan. Twilight Zone heb ik nu uh, besproken, dus ja, ja, dan komen we bij Temple we, of Doom. Dat hebben we eigenlijk al een beetje overgeslagen toen ja. jij daar ja. mee bezig was ja Temple of Doom... Uh... We zijn we nu zijn al veel verder. We zijn eigenlijk, eigenlijk al dat. bij Hoek, maar dat geeft niet. Uh, je hebt dit allemaal overgeslagen. Ja, denk. maar daar kon... hebben we eigenlijk heel kort over gesproken. Oké. Okay. Les Corsades ook? Nee, die we zijn nog niet. Al bij Hoek. Uh... <laughs> Oké. Okay. We... Ja. Ja, dan kunnen we het gaan hebben over Jurassic Park. Dat is die film met al die... Uh... Jurassic Park <laughs> is, uh, is toch wel uh, een van zijn bekendste films. Denk ik. Ik denk, Als je uh, alsnog nog vijfde uh, Spielberg films moet opnoemen, dan zeg je Jaws, zeg je, uh, Indiana Jones, zeg je ook Jurassic Park. Jaws. Dat lijkt me wel. <laughs> ik denk dat de Jurassic Park, uh, ik denk de eerste succesvolle film samen met okay, Terminator 2, hey. uh, succesvolle film uh, die je liet zien uh, CGI. Wat, uh, wat CGI eigenlijk allemaal kon. Ik vind het nog steeds een van de betere CGI's tot nu toe. Zeker nog, bij, bij, bij deel 1 zie ik nog betere CGI dan bij sommige vervolg. Uh, Jersey ja. Park, films ja. Weet je hoe dat komt? Het wordt gewoon heel slim gebruikt. Ja. Die scène uh, met de T-Rex bijvoorbeeld, dat CGI best wel lang in beeld zit, is in het donker gefilmd ja. en met een hoop ja. regen. Dus dat, dat, dat camoufleert een beetje ja. de beperkte CGI die je toen had, maar het werkt. Fantastisch. Ja. En al die close-ups, dat is wel met animatronics gedaan. Het hoofd van dichtbij. Ja, ja, ja. Maar dat ik kan is... echt gewoon, weet je wel, Jurassic Park, gewoon het eerste deel. Dat is nog altijd zoveel vermakelijker dan wat erna kwam. Ook al hoor je, weet je wel, dan heb je nog meer CGI en dan moet de CGI beter zijn. En moet je nog meer bijzondere beesten en zo zien. Dat eerste deel, dat is nog altijd gewoon, weet je, Jurassic World vind ik ook heel leuk, weet je wel. Maar het haalt het gewoon niet met Jurassic Park. Ja. Het is... Laat staan, ik bedoel, Jurassic, Jurassic uh, de tweede. Uh, Lost World. The Lost World. world. Ik bedoel, dat is ook een Spielberg. Maar ja. al het goede uit Jurassic Park is daar gewoon verdwenen, man. Ja, je hoort heel veel. Heel veel ik vind hem nog steeds grappig om te zien. Maar. Ik vind hem ook grappig. Uh, maar ik heb ook het idee dat, dat de World gewoon echt een moedje was. Ja. Van, uh, ik bedoel, er moet een vervolg komen. Want het was een enorm succes. Ja, uh, speelgoedlijn. Uh... Speelgoedlijn, uh, heel leuke speelgoedlijn trouwens ook. Uh, ja. en die film die ja weet je wel het, uh, dat, dat, dat is een van begin jaren 90 een van, van die grote films die je echt gewoon moet hebben gezien dat, dat ik, was ook een uh, film waar iedereen naar uitkeek gewoon. Ja, die trailer maakte je, je de gewoon de gek van wow ja. dinosaurus, echte dinosaurus jongen. Ja. zo groot, weet je wel we echt. ja ik, ik zag dat het dus is... later op videoband <laughs> <laughs> en oh. het uh, ja ach maar uh, uh, ja, goed, ik ben wel blij dat ik hem toen heb gekocht, want ik vond het uh, een uh, heerlijke film, uh, Jurassic Park. Het is. Ja. Uh, ja, ik weet niet, weet je wel, uh, dan, heb, dan heb je zoveel jaar na Jaws, weet je wel, en dan weet die man nog steeds gewoon zo te boeien. Ik bedoel, het is wel. Het is een fantastisch uitgangspunt, natuurlijk ook. Hè? Ja, ja. Het is gebaseerd wel op een, op een boek: Michael Craven. Michael Crichton. Ja. Kijk, maar wat, wat een idee om daar gewoon uh, film van te maken. Heerlijk. Het is wel dat ik het idee heb, weet je, wel, dat het wel misschien de laatste grote. Hij heeft een aantal genre films gemaakt, maar het is wel zijn laatste grote genrefilm, film. Ja. Waar hij echt gewoon zoveel credits voor krijgt. Het is ook weer een ja, film die heel film. dicht bij het horror genre komt. Weet je, er zitten heel veel goede, er zitten echt heel veel horror elementen in die film. Tuurlijk. Die stalk -scène met die met die velociraptors, weet je, wel. Dat, ja. is, dat is puur horror. Jackson's arm. Ja. De kerel oh, uit wilt. Miami Vice die zo uh, van zijn toilet wordt getrokken. Ja. weet je wel Heerlijk. Ja. En, en de hele T-Rex. Dat is gewoon spanning van de bovenste plank. Ja, ja, zijn hij dat je, uh, leent zelfs ja. later uh, nog een keertje uh, gewoon een hele scène uit Jurassic Park uh, weer in een andere film van hem. Uh, War dat of, of Worlds. Worlds. Uh, ja uh, Welke zijn wel precies dan, uh, de, in de, de, de kelder de, de, de Velociraptor uh, die Kelder -scène. Ja. Ja, ja, ja. Die, ja, ja, ja ja ja dat is gewoon, dat is gewoon die Velociraptor gewoon uit Jurassic World en die scène die zie je ook gewoon steeds vaker in films voorkomen weet je wel het is gewoon, je weet gewoon van hey de Jurassic Park scène. Ja. Het, uh, met de Velociraptors uh, of Velociraptors ja het zijn Raptors Velociraptors wel. ja, ja. Um, maar wat een impact ik heb... ik dat toen had, en toen ja, werd je ja. nog niet doodgegooid met dat soort films. Dus Klopt. ik weet nog dat. Wow, oh, wat fuck, man, die film maakten echt zware indruk op mij. Klopt. En kort daarvoor hadden we nog uh, Terminator 2 gezien. Dat was een gouden tijd, jongen, voor, de, voor dat soort films. Ja, maar. Voor grote de... genrefilms. Ja, ja, ja, ja. Ik bedoel, kijk, als je bepaalde films wilde zien, gewoon in de bioscoop, dan had je die moeten zien. Ik vind het jammer dat ik die nooit in de bioscoop heb gezien. Dat, ja. uh, dat, was, uh, dat was een, een bioscoopfilm, Dat was een van mijn eerste bioscoopfilms. Ja. Ik. Maar het, het, het is wel, weet je wel, van als je denkt van over... Uh, ik bedoel, hij heeft daarna prachtige films gemaakt en die komen we allemaal wel op, weet je wel. Maar het is wel gewoon de, de, de film die eigenlijk gewoon... Ja, zonder kritiek, zeg maar, kan worden aangenomen als een van de grote films van, uh, van, uh, van Spielberg. films, hè? Ja, uh -huh. films bedoel ik wel. Ja. Want hij ging zich daarna te graag ook wel meer verle verleggen ook op andere films. Ja. Hij uh, had wat laten zien. Hij had natuurlijk uh, The Color Purple en uh, Always gemaakt als een ja. dramafilm wat redelijk gemengd werd ontvangen. Ja. En tegelijkertijd met Jurassic Park schoot hij uh, Shintus List een beetje. Ja. Praktisch te Ja. Maar totaal uh, tegenovergesteld. Ja. En Shintus List was natuurlijk wel echt één van die grote films uit 1993. Uh, 19, 19. Dat was gewoon een film van je wist die gaat Oscar winnen. Ja. Toen je ja. hem al gezien had, ja, deels als documentaire geschoten in Zwarte wit Prachtig. Ja. En uh, nu wordt het uh, door sommige mensen gezien als een soort van kitsch, uh, weet je wel. Het, uh, ik bedoel, uh, het dan? Alle, ja. Ja, alle. Kitsch? Ja, alle al Joodse mensen Ze spreken natuurlijk echt met dat, uh, met dat, dat bepaalde accentje. En, en, en. Maar weet je wel, desalniettemin, de de de, het heeft impact. Maar goed, het, het heeft is, impact uh, dat, gemaakt. Ja, en ik snap, ik snap bepaalde kritieken ook wel. Het is enigszins eenzijdig, maar ja, dat is logisch als je die regisseur aan het roer hebt. Het einde is misschien ook een beetje. Weet je? Ja, ik, hij, kan, ik je kan begrijpen dat mensen vinden dat het een beetje te veel emotie erop is, met ja, de, de, de steentjes, weet Spielberg. Wel. Uh, Spielberg Moest je wel. Spielberg, hoe is dat nou, weet je wel. Centime, ja, maar je, je, hij gooit het wel heel erg op het sentiment. Dat, dat, dat is wat typisch Spielberg. Ja, maar je moet ook niet vergeten, ik bedoel, de mannen oh, het, het het, zelf Is dat zo? Uh, uh, waarom speelberg? Uh, nu snap ik hem. Jongen, uh, jongen. Nou ja, goed. Het, uh, uh, het is weet je wel, van hij heeft ook al. Uh, nou ja, goed. Uh, we, we weten allemaal wel het, uh, het interview wat hij uh, heeft gegeven, dat hij uh, zegt van ik wil films maken, weet je, die uh, wat betekenen en, en, en nou goed hij well, had, had, had, had, deed het ervoor natuurlijk eigenlijk ook al met met die drama's, maar Schindler's List is wel ...de start geweest van, hé, hey, hij dat kan liet, dit. Dat liet het wel zien. En hier ga ik ook mee door. Hij deed daarnaast ook nog wel andere dingen, natuurlijk. Hij deed nog wel genrefilms. Het was alleen niet dat het altijd, zeg maar, helemaal... ...zijn wil was. En ook dat het, uh, dat het nee. meer werd aan hem werd gevraagd... ...van, wil je het dan toch oppakken? Want... Ik denk dat hij met de tijd meer films zou maken... ...die iets te zeggen hebben. Want, ik bedoel, het doel is van 1971... Ja. ...is de eerste film echt met... Een bepaalde historische context. Dat is toch wel. Ja, Call Purple dan. Het ja. zit 14 jaar tussen. Ja, 1941. Nee, nee, even <laughs> serieus. Call of Purple is echt een film meer... ja, dat hij is, echt is iets wat aankaart, een bepaalde probleem. Maar je, racisme is voor hem een. Uh, Precies. Een vriendin, ja. Dat zit 14 jaar tussen. Ga je me nou echt zeggen dat hij. Dat, dat, is gewoon... dat is gewoon. Hij was jonger. Hij moest ook laten zien wat hij kon. Ja, maar het is toch niet raar, weet je dat je, weet je, naarmate je meer gewicht hebt, dat je meer ook gewoon dingen wilt, wilt doen, persoonlijke dingen, en, en ik, uh, ik vind het allemaal niet zo raar, jongens. Het, het, nee. het, uh, het, het, ik verwacht uh, ook niet meer een Indiana Jones, een goede Indiana Jones van hem, of, of een tweede Jurassic Park. Dat verwacht ik echt niet meer. Ja. Net als dat ik van Cameron ook niet meer een goede Terminator film verwacht, of van Ridley Scott een goede Alien film Het is gewoon voorbij. Ja, avond, Laat het maar over een andere regisseur, weet je die meer onbevangen zijn. En, en jonger zijn en, en, en, en minder pretentieus, misschien. Weet je wel? Prima. Ik vind het nog steeds hartstikke jammer dat die, dat die kerel van District 9 geen ene film heeft gemaakt. Ja. Dat, dat zie ik nog wel zitten. En van een Spielberg kan je de komende jaren gewoon dit soort dingen blijven verwachten. Ja. Ja, ik denk daarom uh, ook dat Ready Player One. Yeah. Ja, kijk, het, uh, je, als we even kijken, weet je wel van wat er naar The Lost World, het tweede deel van Jurassic Park. Uh, weet je, daar heb je Amistad, daar heb je Saving Private Ryan. Um, het zijn ook allemaal films met een historische achtergrond en, en, en, en uh, nou ja, goed, eigenlijk ook wel action-packed, maar ook wel met een boodschap. Mm -hmm. um, met name, uh, uh, ja goed, uh, en the Private Ryan, de eerste 20 minuten zijn uh, fantastisch. Ja, zijn Hij ja. laat zoveel meer zien dan een gemiddelde film eigenlijk daarvoor heeft gedaan. Ja. Ik bedoel, je ziet uh, een aanval die uh, uh, alsof er nog nooit zoveel geschoten is in een film. De geluidseffecten zijn uh, de geluidseffecten, uh, je ziet de gruwelen, maar je ziet ook de gruwelen van beide kanten. Uh, wat je ook daarvoor nooit zag, eigenlijk. Ja. Uh, ja, dat dat is dan wel te waarderen aan hem. Het, uh, niet, in, niet in een Tweede Wereldoorlog film. Je had wel, een, natuurlijk de Vietnamfilms, weet je wel, waar wel uh, Amerikanen, zeg maar. Maar bij Tweede Wereldoorlog films... Je ziet gewoon ook gewoon Amerikaanse soldaten die gewoon Duitsers uh, gewoon echt afslachten. Ja. Uh, en, en, dat, en dat allemaal in die eerste twintig minuten. Het, het, uh, ja, als je oorlog wil laten zien, dan moet het zo. Als je oorlog wil laten zien en ook de gruwelijkheden, want er is geen enkele verheerlijking aan, uh, die eerste twintig minuten in ieder geval. Ik vind het daarna wel snel terugvallen in iets wat, wat, wat, ja. Historisch accuraat is het niet, trouwens. Al lijkt het er wel op. Het is wel ergens op gebaseerd, maar uh, het ja, ja, het is wel leuk dat ze zo'n zo klein uh, verhaal laten zien binnen een grote context. Ja. Maar uh, het duurt me te lang, weet je. En ik vind het te, te weinig pakkend, ja. die hele Ryan ook. Die kerel deed me niet zoveel, helaas. Ja, en en dan goed. ben ik zelf niet al een te grote fan van Matt Damon, maar goed. Ja, nou goed, ik, ik, vond, ik, vond, ik vind de film nog steeds gewoon. Uh, ik kijk er graag naar. Uh, alleen niet dat uh, je zegt dat ik het elk jaar hoef te zien. Nee. Nee. Um, maar uh, ik weet nog wel dat het uh, uh, behoorlijk uh, inhakte toen ik, uh, toen ik in de bioscoop zat. Ja, um, uh, ja goed, ik denk zeker die eerste twintig minuten um, als je. Uh, stel dat je een uh, zoon zou hebben en die wil graag uh, het leger in... en bla uh, bla bla bla... dan dus zou ik die eerste 20 minuten even laten zien. Ja, als je de waanzin van, uh, uh, van de oorlog wil je... laten zien aan iemand, dan, dan, je... dan, heb je, dan heb je bijvoorbeeld een Apocalypse nou laat je dat ja. zien, weet je wel. En de eerste 20 minuten van, uh, van Saving Private Ryan... Ja, die moet je echt Precies. wel... Uh, dat, dat is gewoon ja, yeah. fucked up. Oorlog. En dat laat hij ja. goed zien uh, Spielberg. En ook wederom weer een hele grote film natuurlijk. En, en uh, Amistad uh, was een beetje een misser. Ja. ja. Maar goed, het... het ja. uh... Saving Private Ryan heeft Oscar gewonnen voor beste film, toch? Ja. Sinders List ook? Ja, voor mij won van 1 van de 2, hij heeft 3 Oscars, geloof ik. Waar is de derde van? Hè? Nee, hij won voor mij van Shinders List van de 2, geloof ik. Nee, maar van ja. beste film. Dat, dat zijn Sinders List alleen maar in Saving Private Ryan, toch? Voor de ja. rest niet. Nou, ah, maar uh, hij, hij maakte daarna nog wel ook nog steeds wel uh, genrefilms, films. Uh, kijk, Artificial Intelligence. Yes. Waar ik net over heb, AI, en, uh, is eigenlijk niet zijn project. Ah. Uh, het was eigenlijk voor Kubrick. Uh, yeah. uh, maar Kubrick overleed en toen pakte hij het al. Het was al, had het al aangewezen. Kubrick was me bezig met uh, productie, bijvoorbeeld pre-productie. Yeah. En hij zei al tegen Spielberg: dit is meer een film voor jou. Ik denk dat jij maar moet maken. Serious? En toen hij overleed oh, ik had dat hij. Ik zie wel duidelijk in Artificial Intelligence dat het ook een Spielberg-film is. Ja, het is de afronding van de Running Man-trilogie van hem. Uh, thema het? thematisch gezien vind ik het wel heel erg bij, bij Kubrick passen. Mm, ja. Ik vind ja. het ook jammer dat hij niet door Kubrick is gemaakt. Ja. Ik denk dat het we, wel uh, een veel duistere film zou zijn geweest. Veel duisterder, veel dieper, ja. veel, veel symbolischer waarschijnlijk. Want ik vind AI vind ik echt wel een, een, een, ook gewoon een, een heel erg interessante film om na te kijken. Precies. Ik denk alleen dat ik, bedoel... ik het liever door Kubrick had laten zien dan ja. door Spielberg. Kijk, niks te nadele van Spielberg, want hij is echt wel een van mijn 10, 15 favoriete regisseurs, maar Kubrick is een geval apart. Ja. Kubrick is een intelligentere filmmaker. Laten we daar niet omheen draaien. Nou, Intelligenter? Het is een andere film. Nee, Spielberg kan geen 2001 maken. Dat zie ik hem echt niet doen. Sorry. Dat zie ik Spielberg niet nee, maken. Nee, Klaar, Eyes Wide Shut, absoluut um, um, niet. Spielberg maar kan de kan dat films niet. van Kubrick, die raken je niet. Als in van dat je er geen Niet op emotioneel gebied, nee. maar, het, maar die films zetten je wel aan het denken. Ja, maar... Spielberg weet... meer mensen te bereiken. En die weet uh, emoties bij, bij je los te krijgen. Ja, precies, maar ik zeg ook niet en, voor niets. Uh, uh, Kubrick, een, dat ze, dat, uh, Kubrick, Kubrick was een intelligentere filmmaker, zeg ik. Zo'n films ik zijn gewoon... Ik zie dat op een andere manier. Ja, ik ik denk dat dat... Uh, dat, dat Weet je wel, kunstzinnig, weet je wel, en... en... Kunstzinniger sowieso, dat sowieso. Ja. Ik bedoel, Hij neemt echt wel meer de tijd om een bepaalde shot neer te zetten, Kubrick. Ja. Hij denkt er waarschijnlijk ook uh, langer over na dan, dan Spielberg voor een bepaald shot. Ik bedoel, die hele making-of van The Shining, dat laat echt wel zien wat voor, wat voor type filmmaker hij... Hij was Elf echt perfectionist, Elk shot is over nagedacht, weet je wel. En maar, hij pakt een boek van Stephen King, die in principe... Uh, het had kunnen uitpakken zoals de film van Mick Harris uh, jaren later. Maar hij maakt er echt iets van wat gewoon totaal anders is. Heel, heel onverwachts. Heel... Ik heb nog nooit een traantje gelaten bij een film van Kubrick. Ja, maar wie verwacht dat? Ik, uh, maar wil heb ik Kubrick wil niet films dat... ja, bij, Kubrick... van, van Spielberg. Dat vind, ik, dat, dat vind ik ook knap. Maar dat onderscheidt dat dus is die regisseurs. Het uh, dat ik uh, bij elke film loop te janken. Het, uh, ja, maar, dat uh, maar, maar moet je janken om een, film, uh, om een goede filmmaker te zijn? Moet je mensen aan het janken zetten? Dat is toch niet de bedoeling van een goede film maken? Nee, een beetje emotie. Hoor. Als iemand emo emoties bij je oproept, dat, dat, dat, dat is toch... Uh, dat is toch gewoon fucking knap. Nou, ja, niet? dat is knap. Maar dat is, toch niet... Wil, dat is uh... toch niet het enige aspect aan, aan een goede film. Ja, nou, dat de tranen bij hem speekt. Je zeker wel emoties oproepen. Maar niet per se, weet, je moet gaan lopen janken. Nee, tuurlijk niet. <laughs> hij maakt films op een heel andere manier. Die, die zet je aan het denken. Die, die, die, die zijn heel, heel... Spielberg ook wel met zijn bepaalde films. Maar anders... Ja. Zo'n film als 2001, weet je. Dat is echt heel, heel existentieel. Je. Het gaat echt om, het, om het, het hele bestaan, weet je wel. Het, het is... Ja, dat is nu even lastig uit te leggen, maar Spielberg is meer gericht op. dat zie je heel duidelijk in artificial intelligence. Hij maakt er meer een sprookje van. Het zijn wat kleinere. Hij maakt er meer een sprookje van, dat hele Pinocchio-verhaaltje. Dat wordt heel sprookjesachtig naar voren gebracht. Ik had echt graag willen zien. Je mag het makkelijker noemen, weet je wel, maar. Ja, het is niet makkelijker. Het Ik zeg niet per se makkelijker, gewoon anders. Commerciëler. Dat hadden we zo over nou, noemen. Dat sowieso. Nou, is sowieso. Maar het, het, het, het, hij weet uh, weet je al, zeker ook als je dan kijkt naar de films die daarna nog eens een keer kwamen, weet je wel. Hij, uh, hij komt meer met een boodschap. En een boodschap die meer soms gewoon wat meer voor de hand liggend is dan, uh, dan bij uh, Kubrick. Die, waar je over discussies kan houden tot ja. het... Uh, het is de, meer in de, your de, face. En der uh. tijden. Uh, ja. ja. Kijk, de film is 2001 dan kan ik echt, toen ik hem zag, dat was echt een jaar of 18 of zo, ik heb hem, ik overdrijf niet, ik heb jarenlang heb ik die film een plek moeten geven. Echt, wat, wat heb ik gezien man, Wat de fuck? Hij ja, heeft me dat echt aan het denken maar, gezet jongen. Maar. Dat heb ik nooit bij een Spielberg film gehad. Nee, maar, ik vind maar De wel. een of de ander niet te zijn. Dat, zijn, dat zeg ik, dat zijn twee totaal verschillende filmmakers. Yeah. Maar Artificial Intelligence legt wel even een brug tussen die twee. Vandaar de yeah. vergelijking die ik nu maak. Daarom vind ik het ook, ik vind het best wel bijzonder. Want je weet het zeker, dat Kubrick heeft gezegd van dit is meer een film voor jou? Ja. Oké, okay. dat wist ik niet. Nou, had, hij had, hij hij dan, al had, had hij het opgegeven of zo, het hele project? Was hij ermee doorgegaan als hij, als hij niet ziek was geweest? Nou, dat durf ik niet te zeggen, maar hij heeft wel duidelijk gezegd van dit is meer een project voor jou. Okay. Dus uh, Spielberg heeft het opgepakt toen hij uh, overleed. En in zijn uh, naam afgemaakt, zullen we zeggen. De twee films die er op volgende maakte zijn, uh, zijn uh, Runnyman trilogie. Ja, ik uh, ben niet zo'n fan van Minority Report. Ik vind, het een, uh, ja. ik vind het leuk om naar te kijken, het, uh, uh, maar het doet me niet zoveel. Ja, ik vind het ook een ondergewicht. Ik vind de CGI vind ik jammer, maar ik vind de film zelf wel ondergewicht. CGI. CNA nou, CGI. <lacht> C, ik ben Nederlander. CGI. <lacht> Computer gegenereerde uh, images. Ja, images. Ja. Jezus Christus. Nou ja, goed, ik kom in uh, uh, Amsterdam. Hij staat op Netflix, maar ik heb hem serieus nee. nog nooit gezien. Hè? Nee? Nee. Je hebt me heb nog nooit nog gezien? gezien. Oké, okay, nou, dan moeten we hem even afstaan. Dan... Dat is echt een uh, beetje nog toen <laughs> ja. Nee. Dat is, Philip, Philip K. is dat net zo schandalig nee. als George niet gezien hebben? Volgende nee, dat is er iets minder. <laughs> dat, uh, dat ik een stuk minder. Uh... Kijk, er uh, is okay, um, dus volgende show, film uh, War of Worlds. Uh, ik vind ik ook. Een, een, een remake. Mm. Ik dat vind Catch Me If You Can ook nog wel redelijk genre, zo'n Jeff Bond film, voor hem. Tuurlijk dat niet, dat is Gaan een James Bond film. Voor hem was dat al een Jeff Bond film, Ach, nee, duidelijk. Het wordt zelf nog in de film gezet, hij speelt nog Ian Fleming een tijdje. Ja, dat is, nee. Dat is waar inderdaad. Ja. Ja. ja, maar het is geen James Maar ik vind, ik, sorry, ik, ik, vind, ik vind het geen, geen al te beste film hoor, Catch Me If You Can. Nee, ik vind nee, hem, het serieus uh, niet. Ja. Ik vind hem leuk, maar zit zit. Ja, ik, ik zit hem vaak voorbij, ik kwam op tv nog wel. En ja, ja. Nee, ik vind er niet veel aan. Maar goed, zijn volgende genre film. of Worlds, een remake natuurlijk van de... Is het jaar 60? 50? 50, ja. jaar 50 film. Orson Welles, natuurlijk. Het is een mix. Een film met mixed feelings, denk ik. Ik had bij The War of the Worlds. Uh, ik vind, weet je, ik, uh, Tom Cruise interesseert me niet zo. Ik vind. Uh, ik vind wel dat bepaalde scènes gewoon. dat het dat, dat spielwerk wel ook gewoon de waanzin laat zien. Van. Uh, als eenmaal shit, uh, hits the fan. Ja, ja. Weet ja, ja. Wel, mensen eten elkaar op als het moet. Ja. wel. Uh, en uh, die, ik bedoel, want ik vind de aliens vind ik heel erg tof. Zeker met de van die Flanders vind ik ja, erg goed. gedaan. Daarna vind ik het een insult. Ik vind die tripods en zo, weet je, die vind ik uh, gewoon ook heel erg effectief. Ja. Uh, ik vind de dreiging in het begin ook nog best wel, best wel sterk. Ja. Uh, sterk ja, maar de, de, de engste scène vind ik eigenlijk nog wanneer mensen, zeg maar, door het uh, dol heen draaien, eigenlijk. En, en die auto willen hebben waar hij dan in zit. En dan op een gegeven moment uh, een uh, pistool pakken, weet je wel, en echt uh, in de auto duiken. Gewoon. En iedereen eromheen, weet is... je gaat voor die auto. Iedereen denkt van, die moet die auto hebben. Bij ons en... is dat een standaard zaterdag, dus dat is helemaal niet ja, maar, uh, echt. Weet, weet je, je, wat, weet je weet wat ik heb bij War of the Worlds? Ik vind het werken als gewoon een blockbuster film, weet je? Ja, dat is toch. Maar het had net zo goed door iemand anders gemaakt kunnen zijn. Ja. Nou ja, ik heb, ik, ik, ik, ik, vind, vind uh, ja. ik vind de kinderen zwaar, een zwaar irritant. Dat is toch die uh, uh, die uh, fan, de koude fanen. Ja, de, de koude fanen. Ja, kouder, van is de kouder, is. Uh, echt, ik weet je wel, ik had niet, ik had, ik, voor mij hadden die gewoon erop me opgestaan. Ja, ja, ja. uh, met de tripod, weet ja. je wel. Ik vind uh, dat kind vinden, dat meisje en die jongen. Zwaar echt ja. uh, uh, allemaal, allemaal dood. Ik vind de cruise ook, uh, ook van irritant, hè? Nou, ik vind de cruise het nog redelijk goed doen, eigenlijk. Uh, het is petje. Uh, het is, het is uh, nou goed, <laughs> ik bedoel, het ik het, het heb het wel beter gezien, maar, um, maar het is wel een beetje van die kleine puntjes, zeg maar, dan denk ik van, oh ja, dat, dat is Spielberg. En uh, er zitten gewoon, dat ook, weet je, als ze zijn dat ze op een heuvel zitten en dan... Zie je allemaal andere mensen die op een andere heuvel verderop... En dan komen die tripods achter die heuvel vandaan. En die in die laserbeams en die... Je hoort die mensen gillen, weet je ja. wel. Eén, hoor. Het, nou. uh, ik bedoel, dat, dat, dat, dat, dat... Ja, ik vond het... Ik hou wel van... Weet je wel, van uh, alien sorcerers en, en, en uh, die, die de aarde aanvallen, vindt. vind ik altijd wel al heel nou, leuk. Dat, dat, dat uh, is het wel Dat is vooral sowieso het leukste aan War of the Worlds. Niet per se zijn War of the Worlds, maar gewoon het hele concept yeah. spreekt me aan. Daardoor spreekt de film ook aan. Kijk, ik wel... vind de film leuk, het had net zo goed geregistreerd kunnen zijn door iemand anders. Maar ik vond het wel weer tof dat hij is teruggekeerd naar zo'n basale film, wat het is eigenlijk, weet je wel gewoon een, een, een alien-invasion-film, een film is het er niet achter. Ja, kijk, en, uh, mensen vallen altijd weer over het einde en dan denk ik van, oh, daar heb je het ja. boek gewoon niet gelezen. No. Uh, um. Want dat is precies het einde, eigenlijk, in zekere zin. Van het einde wel, hè? Uh, ja, nee, maar... het. Uh, een geheugensteuntje? Wat is het einde? Nou ja, het, uh, ja, spoiler, spoiler, spoiler. Spoiler, spoiler, spoiler. Mensen, ba menselijke bacillen. Ja, ah, ja. goed. Uh, de, ja. de aliens worden dus niet vernietigd door onze wapens, maar gewoon door wat ons. wij bij ons <laughs> dragen ja, ja, ja, ja. En, uh, uh, en dat is ook gewoon in het boek gewoon Precies. zo en, en, uh, weet je wel uh, wij, uh, want die, die machteloosheid die je de hele tijd voelt, want dat is het, je bent de hele tijd op de, on the run, weet je wel dat, dat vind ik gewoon heel goed ik wil nog hebben over de, de vele meesterwerken die hij niet geregisseerd heeft, maar wel als uh, producer aangelinkt is Schrijven. Dat zijn er echt een, dat zijn echt een. hele hoop. Je hebt ze voor je. Ik noem even snel de Poltergeist natuurlijk. Ja, ik heb de uh, Goonies. Productie. De Goonies heeft hij geschreven. Dus Gremlins. Ja. ja. Dan hebben we. het toch echt wel over drie, drie fantasy meesterwerken. meeste werken. zie Een stukje in. Uh, Arachnophobia. Oké. Okay. Second Unit Director. Oké. Okay. Ja. Wat heeft hij nog meer geproduceerd? Geproduceerd. Ja? Oh, man in Black heeft hij geproduceerd, uh, wat niet, hij heeft echt, echt zo ja, geproduceerd. Die, zeker in de jaren 80 heeft hij echt een hele hoop, zat hij achter een hele hoop grote films. 70. Stand by Me, zou het kunnen? Zou kunnen. <laughs> zou goed kunnen, hij heeft zo, ja. die man die heeft zo geproduceerd, dat is bijna Hij maakt het wat uit. Het is ten... De ja. Goonies vind ik nog steeds dat wel... wel uit. Uh, ik wil het gewoon hebben over wat, allemaal, wat films hij allemaal heeft... Uh... Waar hij achter zat als, als producer? Poltergeist. <laughs> Poltergeist heeft hij nog het een en ander voor gedaan. Niet te veel. <laughs> uh, producer Jurassic World 3 zie ik komen. Ja. Yeah. Bumblebee, inderdaad. Oh ja, Transformers. Daar zit hij ook achter. Uh, Gremlins 3 gaat er komen. Nou, als ik kijk naar het verleden. Flintstones, inderdaad. Oh ja. dingen. <laughs> Tiny Toon zat hij trouwens ook achter. Uh -huh. uh, oh, deze wist ik niet. Cape Fear. Wist ik wel, ja. Wat de ja. fuck. Oké. Okay. Die heeft hij volgens mij zelfs nog... Uh... Ja, de naam van een... Van een... Rainman heeft hij volgens mij nog een tijdje twee producten voor gedaan. Big wou die regisseren, maar dat wou hij niet omdat zijn zus hem had gegeven. Laten we niet vergeten Back to the Future. De, de, die, ja. die voelen ook heel erg als Spielbergfilms aan, ja. inderdaad. Ja, Hoe Framed Roger Rabbit, oké. Okay. Ja. Ja, dat waren gouden tijden in de jaren tachtig. Dat was ook wel een bepaalde formule die elke keer weer terugkwam, maar... Ik, uh, ik zie ze graag, die films. Dat sowieso. Dus. Nou, bedankt voor het luisteren allemaal. Doe doen we geen top 5. Oh, oh, fucking hell. Godverdomme, Godverdomme, Godverdomme. In... Oh. Nou, ik heb ze hier voor me. Jezus Christus, hé. Nou, laten we daar even snel doorheen gaan, want we zitten al op een blijven. uur en tien minuten. <laughs> <laughs> Als jullie nog interesse hebben, blijf nog even hangen. Anders uh, tot de volgende keer op vast. Nummer 5, Duel. Hey, ik heb hier wel een draaiboek. Ja, ja, ja. Nummer 4, Jurassic Park. We hebben alles al besproken, dus ik hoef niet per se uh, motivatie te geven. Nummer 3, Raids of the Lost Ark nummertje 2 Jaws, en nummertje 1 zeer verrassend Indiana Jones en The Temple of Doom. Ja ja! <laughs> ja, je, je hebt het al de hele tijd over de Temple of Doom. Ik uh, heb een andere, andere... Hmm. bijna, alleen al vanwege de, hoe, hoe vaak ik het kijk had ik War of the Worlds op 5. Maar het is kwalitatief niet uh, de film natuurlijk waar, uh, waar Spielberg ho uh, voor hoog staat bij nee. mij. Uh, ik heb uh, Close Encounters, uh, dat is een film die eigenlijk pas de laatste twee jaar uh, heel erg aan mij is gaan pleven. Uh, ik vind hem echt heel erg goed. Uh, vier E.T. Uh, elk kind moet E.T. zien. Uh, nou ja, we, daar hou ik hem even bij. Heb jij hem al gezien? Ik vind E.T. Ja. fantastisch. Heb jij hem al gezien met je kinderen? Welke? E.T.? Nee. Heb je E.T. Okay. nog niet met je kinderen gezien? Nee. De bad parody. <laughs> maar uh, maar drie... wel een Serbian film kijken, dat is ja, ja. wel goed. Ik weet uh, drie, uh, dat is misschien verrassend aangezien de meeste mensen die uh, niet niet zoveel hebben, maar ik heb uh, Indiana Jones in the Last Crusade. Ik vind uh, de film, zeker met de toevoeging van Sean Connery, vet. Uh, Indiana Jones met zijn vader, het, het hilarisch. Minder gore, inderdaad, maar alsnog, ik vind hem goed. Echt, eh, eh, eh, ja, eigenlijk gewoon de leukste Indiana e. Jones film. Ja, je bent niet de enige hoor, er zijn echt een hoop mensen die, uh, die, nou, die ja, als, als favoriete uh, Indiana e. Jones filmen. Ik heb, uh, ja goed, ik, ik hoor verschillende berichten, maar uh, ja, ik heb de last per te hoofdstuk. Vooral vanwege Connery dus ook hoor, uh, vooral. Ja, die vind ik echt heel erg leuk in. Uh, 2 heb ik Jurassic Park, een film waar je niet omheen kan. Waar ik ook niet omheen wil. Uh, Jurassic Park, als ik zeker... Ik vond Jurassic World uh, en dan komt deel 2 ook binnenkort alweer aan. Uh, het lijkt me allemaal prima. Ik vond Jurassic World trouwens wel leuk. Maar ja goed, ook al ben je ouder en alles, bla bla. Maar ik heb het al eerder gezien. Jurassic Park is gewoon echt waar je mee begint. En eigenlijk gewoon waar je in zekere zin ook bij kan eindigen. Als je andere dino's wilt zien, weet je. Dan moet je die andere films ook gewoon gaan, gaan kijken. Ja. Maar die hebben gewoon niet dezelfde impact als Jurassic Park. Dat is je de <laughs> film die ik dus wel heb gezien. Uh, al meerdere keren en elk jaar misschien wel twee, drie keer gaan kijken. Misschien wel vaker. Want uh, die film had ik al gestaan. Jobs. Ja, natuurlijk. De haaienfilm, de enige haaienfilm die er echt toedoet. Uh, de rest is leuk of gewoon bagger. Uh, maar dit is de film waar het allemaal mee begon en waar het allemaal mee zou eindigen denk ik ook. Ik, uh... er, zijn, er zijn ook gewoon geen flaws te vinden in die hele film. Hè? Je hebt een heleboel problemen gehad in de productie, maar dat is echt niet aan te zien. Ja, ik, uh, weet je, het, als je naar de haai kijkt, ja, je ziet een, een, een paper ding achter iets, Maar ik weet niet, maar het werkt. Het werkt en het is spannend en het is, het is leuk. En het, uh, je, je, je, je bent gelijk vanaf het begin aan betrokken. Ik, uh, ik vind het een fantastische film. en uh, Voor mij de Spielberg film, alle tijden. Oké. Okay. André. Ja. Oh, nou. Komt hij. Yeah. nummer 5, Schindler's List. Grote impact voor mij nog steeds. Nummer 4 in die trilogie, maar dat nog niet. Vla. Nou. <laughs> nee, nee. Trilogie. Als je de vierde wijst, dan zakt hij gelijk naar de, <laughs> naar de tiende plek, volgens mij. <laughs> dus dan gaan we maar voor uh, Raiders of the Lost Ark. En daar begon het mee. Blijft leuk. Nummer 3, Jurassic Park. Dinosaurussen ook leuk. Hey. Dinosaurus. Wat voor film was het? Ja, dinosaurus. Dinosaurus uit een, uh, een stukje barnsteen met, uh, met een vlieg. Dan krijg je gewoon dinosaurus te maken. Dus, ja, ja, precies. Zo ja. simpel is dat. Precies. En dat geloofde ik toen echt. Hè? Ja, nog serieus. Ik zou me niet verbazen als die uh, uh, dat het ooit nog een keer kan. Je ja, weet ja, het, maar maar het niet. Dan, nee. Of als zo'n vlieg die mijne geprikt heeft, dat ik over 3000 jaar nog gekloond. Ja, zo. Nou ja, ik nee, ja, okay, denk dat we <laughs> niks aan uh, de verbeelding moeten overladen. Helemaal, helemaal niks. Nee. Nou, dat in ieder geval niet. De, het zit heel dichtbij uh, bij, bij de werkelijkheid. Sorry, maar dat is wel zo. Nummer twee Ja, dat is een Crichton verhaal, dus dat sowieso. Uh, Crichton heeft altijd. Ja. Op nummer twee heb ik E.T. Want ik bel ook graag naar huis. <laughs> <laughs> Jezus Christus. Nee, is dat er. De... En op nummer 1 ik. Ja, echt, dat is echt er is zo. Een fucking da. lame van hier Tokio. Okay. Maar, weet je wel, je bent de volgende keer toch niet bij. Daarom. Dus dat is prima. Dat weet je wel. <laughs> nummer 1. Tijd voor Dirk de volgende keer. Een nee. beetje serieuze input. Nee. Oh, godverdomme. Nee, joh. <laughs> en op nummer 1 heb ik Jaws. Ja. Want, want haaien. Ja. Ja, ja, want haaien. Ja. Logisch. Daar is... gaan we het volgende keer over hebben, Ricardo. Oh. We oh. hebben we eigenlijk niet zo goed over nagedacht. Ik over nagedacht. Maar weet je wat ik nou leuk zou vinden? Nee. Fantasm, dat zou ik leuk vinden. Een hele podcast over Fantasm. Je bent er volgende of. keer niet bij. Dat weet je helemaal niet? Nou, dat denk ik niet. Oh. Denk je echt dat we jou elke keer twee op, vol, twee op, op één ja, volgende, ja, volgende ja, keer laten komen? Ja, dat gaat niet is gebeuren. Nee. Yo, ik ja, uh, uh, laat ik uh, al die hits Je ja, ziet toch hoe hitsig wij worden met jou erbij? Dit gaat niet goed, jongen. Nee, dat Volgende ja, podcast. Over uh, Weekend of Hell, 7 april in Dortmund. En uh, gaan we het daarna hebben over Jello. Dat is uh, Johan zijn en wens. En dat vind ik goed. Fantastisch genre, veel uh, over te vertellen. Als je erbij wil zijn, uh, André, je bent welkom. Het is niet mijn sterkste uh, onderwerp? Maar... Nee, maar ze vullen elkaar een beetje aan, weet je wel. Ik wow. heb veel Jello gezien, maar echt, echt lang niet alles. Ja, gaan we het over Jello's uh, hebben. Ja, maar eerst Weekend of Oké, oké. En dan daarna Jallo. Lijkt me een goeie. Hebben we iets, iets minder uh, pressie? Kun je nog wat daten en zo? Uh, ja. Precies. precies. <laughs> okay. nou, in ieder geval bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer. Yeah. Tot de volgende keer. To avoid fainting, keep repeating to yourself. It's only a movie. Only a movie. Only.